10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 Maar er was niet genoeg capaciteit om dat te doen. Het gaat goed met Warenhuis De Bijenkorf. De verkopen stegen het afgelopen jaar met ruim 7 procent. Daarmee presteerde het concern beter dan de rest van de detailhandel die in zwaar weer zit. De Bijenkorf verkoopt tegenwoordig meer luxe goederen. De winst steeg van 14,5 naar 16,5 miljoen euro. Ook in de internetwinkel van De Bijenkorf ging de omzet omhoog.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 Prins Carlos en prinses Annemarie de Bourbon de Parme hebben een zoon gekregen. Zondag is Annemarie bevallen van Carlos en Rieke Leonard. Zijn roepnaam is Carlos. Prins Carlos en prinses Annemarie hadden al twee dochters. Prinses Louisa Irene en prinses Cecilia. Carlos Senior is de oudste zoon van prinses Irene. Annemarie is een dochter van oud-CDA Tweede Kamerlid Hans Goualtieri van Wezel. Het weer, veel buien met kans op hagel en onweer. Ook wat zon, vrij veel wind en het wordt hoog uit 8 graden. Op Koningsdag wat zon, maar ook weer buien en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NEC FM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 13 files. In het hele land moet je trouwens nog rekening houden met hinder door winterse buien. Op deze weg heb je nog de meeste vertraging. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen het Koenplein en Nieuwendam, 7 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht, kost je een kwartier. En op diezelfde A10, maar dan de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen Duivendrecht en Oud-Zuid, 5 kilometer door een ongeluk. Op de A28 richting Utrecht staat tussen Strandhorst en Nijkerk 7 kilometer. En ook hier is een ongeluk gebeurd.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 We zetten de zender van CFN even in de wax. De, deze single Right Between the Ice. Aan het begin van U3 uh, alweer van Zandvoort op zondag. En inderdaad, een donker Zandvoort op moment, Want uh, jouw uh, buienalarm uh, doet het goed. goed. Ja. Kwart over vier uh, luisteren. Nou, het is een beetje vroeger geworden, maar goed. We ja, hebben uh, Zandvoort Zuid en Zandvoort Noord. Dus ja, dat zou ik eens Er kan een fractie van het verschil in zitten.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 But you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 What do you mean?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 Like this, you don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage. Er duren daar hele vreemde dingen in die pizza hoor. Hij ja. took een pil in die pizza hoor. De, de lekkere, dasbare ziel van Mike Poster. Inmiddels kwart over vier. We gaan het doen. CFM Race Radio Pit Report. Bit report. En dan hebben we het uiteraard over het uh, Formule 1-nieuws. Wat Albert, zei het net al.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 Zonder te plezen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 Is dat zag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 WDR zat ik een paar dagen in Turkije, Albert Jan. Deze plaats werd helemaal grijs gedaan daar op de Turkse televisie. Jawel, joh, Chris Kapp en een Engelsman in New York. Naar nou, het origineel van Sting en een Engelsman in New York. Ja, ik, ik heb gehoord dat we gaan waterpoloen. Ja, ja maar eerst nog even een updateje over Luik, Bastenaken, Luik. De wielrenners zijn nu uh, aangekomen bij, in, bij Luik.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 ...mooi gedicht van de dag. Gooi je als eerste hals, de boy en een vrouw zoals jij. Ja, die sloot wel aardig aan. Wat wil je zeggen? En ik moet even wat zeggen hoor. Ik kreeg een, van een trouwe luisteraar Resse... Ja? ...kreeg ik een heel lief en aardig appje over het gedicht. Daarvoor oh, hartelijk dank, Jolande. Nou, alsjeblieft. En uh, ja, achter die uh, plaatdrijden deze van uh, Echo Smit, de de Cool Kids. Het zit er alweer op, maar jij hebt vast wel zeker nog even wat nieuws ja. over uh, Als Huren, Ze weten dat we tot vijf Ja, in ja, de ja, lucht zijn. Ja, ja, daar doen ze het om. Luik Bas de is zojuist uh, in, een, uh, uh, ja, in een hele spannende uh, finale...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 Wouter uh, Pols is een Nederlander, hè, wist je dat? Ja, is het. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, heel dus goed. Nederlandse overwinning in luik basten <laughs> komt hij nou mee? Ja, een uh, beetje later, uh, later uh, nooit. Volgende week dan uh, zit uh, Andor bij Stadvoort op zondag. En ik uh, ben volgende week zaterdag weer. Ben jij een dagje vrij, hè, geloof ik? Ja, nou het hangt er even vanaf. Ik houd even het, uh, de luisteraars en kijkers in spanning. Jij gaat Koninginnedag vieren. Ik ga, ga dag vieren. als okay, ik kan. kan.